Goedemiddag, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Het UWV gaat 5000 mensen geld teruggeven. Het gaat om mensen met een uitkering die ook wat bijverdienden. Dat hadden ze niet doorgegeven en dus kregen ze boetes. Maar later bleek dat de Belastingdienst het wel netjes had doorgegeven aan de uitkeringenclub. En dus zijn de boetes onterecht, zegt het UWV. Dat lag een koppeling aan onze kant van wat wij van de Belastingdienst binnenkregen. Dus zeggen wij nu, um, daar, daar doen we iets mee. Die groep gaan wij actief vanaf deze deze week benaderen. Dus die hoeven zich niet zelf bij ons te melden. Um, wij gaan contact opnemen en daarvoor zorgen dat die mensen hun geld terugkrijgen. Het gaat om een bedrag van 6,8 miljoen euro. In de haven van Rotterdam is een groep rappers opgepakt omdat ze met echte wapens een clip aan het opnemen waren. De mannen uit Frankrijk hadden twee grote onklaargemaakte pistolen en drie kleine wapens bij zich. Ze hebben allemaal een boete van 1000 euro gekregen. Het minimumloon gaat wat extra omhoog. Per 1 juli krijgen mensen die het minimale verdienen er 1,2% extra bij. Wat dat tot achter de comma betekent weten we nog niet. Het minimumloon wordt elk half jaar al bijgesteld. En dit komt er nog bovenop. Dik Advocaat wordt toch weer trainer. Dat terwijl de oudsbondscoach van onder meer België, Rusland en Nederland er eerder heel duidelijk over was. Ik wil gewoon wat rustig aan gaan doen. Nou, normaal gesproken is Sparta mijn laatste club. Feyenoord is duidelijk mijn laatste club. Ik, op een gegeven moment moet je ook jezelf uh, in bescherming nemen. Is het nu echt een definitief einde van je loopbaan? Ja, dat zeker. Ja, toch nog niet met pensioen dus, want nu wordt Advocaat de nieuwe bondscoach van Curaçao. Hij zou voor één jaar hebben getekend. Het weer, dat is volop natte sneeuw, hagel en soms ook regen. Tussendoor af en toe een zonnetje. Vanavond droogt het wat op en vannacht vriest het licht. Morgen meer zon, dan zijn er buien en dan is het ongeveer 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits voorzichtig aan begonnen... met vertraging onder andere op de A4, Amsterdam richting Den Haag... Tussen Schiphol en Roelof-Arendsveen rijdt het langzaam over 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 7 kilometer file. En tenslotte nog de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek en Waterland 4 kilometer file met bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Let the music play on, on. on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're on this party, climbing, fiesta forever. Come on and sing my song.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 daar was de planning toen al niet goed, de pitboxen waren niet zo groot genoeg, zeker niet voor een Formule 1 of andere dingen. daar was toen helemaal geen sprake van, maar ook gewoon gewoon racers of andere dingen. Zo groot zijn die pitboxen niet, zeker de oude situatie, als je daar met twee auto's in stond, dan moest je niet te dik wezen, dan kon je niet langs elkaar heen. Ja, alles is een beetje groter geworden en de circuit heeft die uitbreiding ook gewoon nodig. Dat wil niet zeggen dat je daardoor meteen meer overlast krijgt. Lijkt me ook niet hoor.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 kun je niet meer rijden. Nee, je mag maximaal ja, twee hè, exemplaren gebruiken en bij drie dan ben je de pineut. Ja, jammer ja, ja, ja, dan, jongens, dat doet je niet meer. Ja. Dan uh, ga je lekker thuis zitten op de bank. <laughs> ja, en dan krijgen ze een Nou ja, maar, als jij, uh, kijk, als jij Red Bull bent die krijgt een gridstraf van, uh, van 20 of 30 plaatsen, uh, dan is dat, uh, doet dat pijn. Uh, heel simpel. Uh, ben jij haas en je krijgt een gridstraf van uh, 10 plaatsen, je staat toch wel achteraan. Dus wat maakt het uit. Ja, waar. Altijd al met we een bedenking bij. Nee, zeg dan gewoon, je kan niet meer rijden. Jammer joh, blijf we lekker thuis. Dat wordt een ander verhaal. hè? Ja. Dan heb je uh, zeker wat uit te leggen. Uh, dus ik heb uh, die, die straf heb ik altijd een beetje mm, mijn vraagtekens bij gehad. Maar het wordt uh. dus uh, meer uh, het aankomende seizoen. In, ja. En we hebben ook ja. meer racers natuurlijk, hè? En we hebben meer racers. We hebben, we uh. hebben 24 racers uh, tegenover ja. de 22 van afgelopen jaar, plus 6 uh, sprintraces. Ja. Belachelijk, belachelijk. Ja. Uh, ik vind het. Uh,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 Ja. Maar dat betekent nu, dat er al 24 zondagen die vrij zijn. Uh, ja, die, je, zeggen, je kiest ervoor om in de Formule 1 te zitten. Je kan het ook overdrijven. Hè? En ik, vind eigenlijk, ik heb eigenlijk al gezegd, 18, 19 wedstrijden...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 Ik heb meer dan een uur achterstand. Dat dan u wel. Ja, jammer. Ja, maar, maar iets anders. De man, de vrachtwagen op plaats 13. Dan hebben we het op plaats 13? Dat zijn maar 12 plaatsjes daarachter. Die staat op 68 uur. Ik weet niet wat die gedaan heeft. Oké, hey. oké. Okay, okay. maar, maar die is een paar dagen langer aan het rijden dan uh, de rest, zeg maar. hè? Uh, uh, oké, okay. dat schiet ook niet op. Nee, dat schiet niet echt op. Dan heb je wel heel veel straftijd gehad of heel veel waard binnengekomen. Maar die staat gewoon op 68 uur achterstand.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 Tot slot nog even, want we zijn ja. al uh, lekker lang aan het uh, ja. hoeren over autosport. Hè? We raken niet uitgesproken, natuurlijk. Ja. Hey, de Spanjaard uh, Carlos uh, Sainz, uh, die, ja. die is wel lekker bezig daar, hè? Ja, ja, ja. Uh, Audi 1 en 2 op het dus dat is heel goed. Uh, gaan we het niet over dat ze elektrische hokken zijn, hè? Maar. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> maar ze, ze doen het bovenwachtig goed. Want Zeker. Sipa, dus ze toch gezegd van ja, die. Uh, uh, het is heel simpel, die oudies uh, die, die, die doen het weer drie dagen en is het weer klaar, dan kunnen ze allemaal naar huis, maar nee, uh, uh, ze, gaan, ze gaan gewoon goed en C zit er gewoon weer bij, die oude sluwe vos. Ja. Zeker, nou ja. ik vind het wel een hele prestatie hoor. Ja, maar ze moeten nog even hè, we ja, zijn een weekje bezig, een dus, ja. uh, we, we, zijn, we zijn er nog. Niet. We hebben nog gewerkt tot vijf, uh, wat is het? Nee, niet 15 januari. Ja, 15 januari of zo. Geloof. 15 januari. Ja, dat is afgelopen. Ja, ja. Dus ze moeten ze moet even. En ze krijgen nog een heel zwaar parcours voor zich. Want ze moeten nog iets van 3000 kilometer, geloof ik. Uh, gewoon aan uh, special stages doen. Ja, uh, die krijgen nog een uh, serieuze. Uh, sambak en andere dingen voor, voor hun kiezen. Dus het wordt, uh, het wordt nog vrij zwaar. De, de, de organisatie heeft gezegd dat het nog niet over is, zo, maar zeggen. Dus uh, nou, uh, we, we, wachten af, we wachten af. Zo, zo is dat. Nou, Rendel, dankjewel weer. We zijn weer helemaal op de hoogte. Ja. We uh, Volgende vol, vol, vol, week ben ik er gewoon weer bij. Nou, dat vind ik gezellig. Gaan we doen, uh, Rendel. Dank je wel voor deze week weer.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 Ja, dat is uh, echt. Ze mogen ook zelf uh, mensen uitnodigen als ze dat willen. Nou ja, je, je, wij hebben natuurlijk een redelijke uh, lijst met, met telefoonnummers om het te zeggen. Dus daar helpen we ze mee als dat nodig is. Uh, maar tot op heden, ja ligt het hele initiatief uh, bij hun. En ik zie ook bij de Hanis Radschool dat ze er ook een soort leerproject van gemaakt hebben. Want uh, ze gaan dan... Uh,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 We beginnen nu bijvoorbeeld in, de, in het museum. Hè? Ons speelgoed, een fantastisch leuke uh, uh, expositie. Heel erg kleurrijk met ontzettend mooie speelgoed, oude stukken, nieuwe dingen. Het is fabuleus om te zien. En uh, daar beginnen we, daar gaan we de vier maken in de periode.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 Je moet er toch wel een bijdrage doen aan het museum. Hè? Want ze kunnen ook gelijk even een hele mooie expositie zien. Ja, want het is een prachtige expositie ja. die er nou is. Het is heel kleurrijk. En je ziet daar dingen waar je bij jezelf denkt van Jezus, ja, daar hebben we vroeger mee gespeeld. met weet je wel, dat je met een vuurtje ja. komt draaien. Nee, het is echt het is geweldig. En dat is eigenlijk ook de, de, de, de, de leuke combinatie: speelgoed en kinderen.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 En uh, vooral ook omdat we, uh, daarna oh, dat die scholen het weer kunnen gebruiken om er uh, ja, wat mee te doen. Het is, is stof, maar ja. dan op een hele leuke, creatieve manier. Nou, prachtig initiatief. Daar uh, doen we weer uh, goed aan, uh, Leon. En uh, ik wens we je heel veel, heel veel plezier en succes ja. woensdag met de eerste. Okay. En eh, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal verder gaat lopen. Dankjewel Leo van Ess. We, we houden je op de hoogte. Nou, dat lijkt me heel fijn. Dankjewel. Okay. En ik besteed er graag op de zaterdagmiddag aandacht aan uiteraard. But nobody knows wie we are. There's no reason to We've got nothing to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 Zandvoort voor jou, YouTube. Ja. Hebben we YouTube? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. <contamination> oh, ja, dan vertel je <laughs> mij wat. Euh. Oké, okay, nou, ik ga meteen kijken als ik thuis ben. Zandvoort voor jou, YouTube. Ja, op, op YouTube. Ja, als je dan even kijkt bij z.fm, dan, uh, dan kom je daar. Nou, hartstikke mooi. Fred, heel veel plezier zo meteen. Dankjewel. En uh, volgende week dan uh, spreek ik je weer. Ik, uh... Uh, nou, mij niet. Oh, jou niet. Nee, nee, uh, dan nee, dan nee. spreken we even de computer. Flemming, <laughs> uh, Zoe, Taurin, of Tauran en uh, Ronnie Flex hebben een nieuwe single trouwens. Okay. En die heeft alles op gevoel. Gaan we als laatste draaien. Tot volgende week. Jo. Dag. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Huh? Hey.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 Zo jouw je borst altijd vooruit en hou dat hoofdje van je koel Oeh. En ik ben niet op zoek, maar net als Russische roulette Maak jij het spannend, het me goed Lach om alles wat jij zegt, dan roep ik me op een zwijgrecht Staal tien minuten bij je, maar ik moet nog rijden Kom bestel je nog een wijntje, maar net wanneer je omdraait Ben ik alweer weg, ja sorry luister echt Ik doe alles op gevoel